Sure van met het NOS-journaal. De Europese beurzen zijn flink lager geopend door de crisis in Griekenland. De AIX begon aan de handelsdag met een verlies van ruim 4 Daarna ging het iets beter. De overige Europese beurzen leverden tussen de 3,3 en de 3,7 in. De banken in Griekenland blijven een week lang dicht. Ze gaan pas weer open na het referendum van de aanstaande zondag. Veel geldautomaten zijn leeg. Op dit moment kan er niet worden gepind. Als de automaten weer werken, kunnen Grieken nog maar 60 euro per dag opnemen. Voor toeristen met een buitenlandse rekening geldt die beperking niet. Nederlandse bedrijven die in Griekenland werken moeten zich voorbereiden op een eventueel vertrek van het land uit de euro. Ze moeten hun contracten goed nakijken om te zien wat er dan gebeurt, adviseert verladersorganisatie EVO. De organisatie zegt dat misschien de me terugkomt. In dat geval moeten Nederlandse bedrijven van de Grieken eisen dat die afrekenen in euro's of dollars, zegt de EVO. De zwartrijders in het openbaar vervoer krijgen een hogere boete, 70 euro in plaats van 35. En ook de administratiekosten, als de boete te laat wordt betaald, gaan omhoog van 10 naar 15 euro. Staatssecretaris Mansveld wil zo dat het aantal zwartrijders in het openbaar vervoer verder terugdringen. De Tweede Kamer vond 35 euro niet afschrikwekkend genoeg en had om hogere boetes gevraagd. Voor amendementhouders die vergeten in te checken komt er een aparte regeling. Zij krijgen nu nog een boete, maar dat vindt Mansveld niet terecht. Het douanepersoneel voert vanochtend actie in de haven van Rotterdam. Daar worden alle vrachtwagens die containers met goederen voor schepen aanleveren gecontroleerd. Normaal pikt de douane er een paar tussen uit. Tot 11 uur wordt iedereen gecontroleerd. Dat zorgt voor lange wachterijen. De vrachtwagenchauffeurs krijgen een folder waarin wordt uitgelegd dat er actie wordt gevoerd voor een nieuwe CEO en voor meer loon. Het weer droog en van het westen uit steeds meer zon. Het wordt 19 tot 24 graden. Ook morgen is er veel zon. Dan wordt het tussen de 20 en de 26 graden. Dit was het NOS-journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is John Sohoka van de ANWB. Op de A27 Utrecht richting Gorkum... staat tussen Haagsteen en Noordloos 11 kilometer. Dat komt er een ongeluk op de andere rijbaan. Daar staat inmiddels 5 kilometer file. Tot zover de verkeersin...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 Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Zon. Zon Zee Zandvoort een zomer Dit is de zomer van ZFM. Met nu, de Watertoren. you mad Ik wil de dokter op, ben terug uit de oorlog, uit de oorlog, uit de club Maar oren die piepen, gooi tot god sympathiek. ik ben brak als de president Ik heb gedankt geef mij uw buurprovent Voelde mij maar via net als elke boom. King van de club, King Stefan Tom Ik nam het als een man kon het endelen Tot de volgende ochtend, alleen de kamp Zwaar in mijn zon en we gingen door Maar er was geen goud bij de regenboog Hoi, ik ben brak Obama En ik hou van Tandedon On the down, in my own. a missile. This is a liebby, this is a liebby, this is a liebby, this is a liebby. Do my pijn, this is a liebby, this a liebby. Is niks voor mij, maar dat zeg ik doing. Morgen zie je me weer met mijn crew. Max chanting in the Jamie Woo. Super slecht gaan in the winter zone. Molly pop it, terwijl it niet hoeft. Hou ben je meid, terwijl ze niet doet. Nu ga ik slecht in m'n bin. Waaras, zet them all in m'n smoot? Turn the door in my mouth. Ik ben een misselijk kind. Been gonna miss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 leven het ritme van Zandvoort, ook op internet. www.zfmzandvoort.nl ZFM mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. Frisse morgen in Parijs, gewoon mijn business Ik zie de meest mooie Franses de boel, hoge hakken en ik comme move exercice moi dans move moi ma celle tu es très belle et asaisant je suis né landais oh je parle un petit peu français and excit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 Na balada a galera De muziek te klinken. e passou a te klinken. De muziek begon te comecei a falar nossa nossa assim você me mata ai Oei, oei, oei, oei, ai, oei, oei, oei, oei, oei, delícia, oei, oei, oei, oei, oei, oei, oei, oei, oei, oei, oei, oei, oei, Delicia, delicia, assim você me maakt. Ai, als ik je pak, ai, ah, als ik hein. Que delícia, hein, hein, hein, hein, hein, We're <laughs> been in love with, I smoke pot with. I met enough things in life. I need this woman to get stuck with, I scuff with. I need it for my rude tabletop and my cold temperatures. The main topic, might marry her. And my she's with me. Shot smile made her pretty. But took road trips around the city. I told her how this world became evil and disputed. Polluted and buildings and monuments, they're it. We talked about the living I'm still missing, but I prayed for. Wanna buy a stuff to see a door, but I was raised for. Couple my sorrow, praise them for a better day tomorrow. Cause all I have, I borrowed myself loaded live on a hustle exploitate talents, my model produce have my wealth for money and more to follow my sins will be committed on a female body if i dies between legs, police claiming pussy got me rock cocktail about a soft female explain loving, rush you return me nothing. She couldn't give me no respect. She's vexed for a lot of men. Finally left the rendezvous. Took back my heart to stone cuz when I called her on the phone, she after put me on the hold. No baby knows this is not my soul. See so many eyes spy when I mingle with my people. Go toer, het ritme van ZFM via de kabel op 104.5 en in de ether op 106.9. Straks meer. ZFM. Manu